Dit is Renate Evers met het NOS-journaal. De stand tussen Israël en de Palestijnse Hamas-beweging... die om 8 uur vanavond van kracht werd, lijkt te worden nageleefd. Voor zover bekend is het rustig. Volgens de Israëlische politie werden in het eerste uur... nog raketten op Israël afgevuurd, maar dat was snel voorbij. In Gaza wordt feest gevierd. Duizenden mensen zijn de straten van Gazastad opgegaan.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 Het weer, aan zee eerst nog harde wind en in het noorden valt wat regen of motregen. Vannacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Het koelt af tot een graad of vijf. Morgen overdag zonnige periode en droog. Middagtemperatuur ligt rond 9 graden. Dit was het NOS Journaal.